...naar buiten kwam zou er een foto zijn gemaakt. In het NOS Jeugdjournaal vertelde dat er een proef was begonnen... ...waarmee ook kinderen onder de 12 jaar een tattoo konden laten zetten. Er kwamen 500 reacties binnen bij de NOS. Het weer wordt zonnig en de temperatuur loopt snel op tot 20 graden in het noorden... ...en plaatselijk 24 in het zuiden. Vanavond kunnen er weer buien ontstaan. Dit was het NOS Journaal. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest...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 Ook gehoopt op zaterdag. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV. op tv, radio en internet. ZFM. Met nu. Toebak leeft. Jawel, goedemorgen. Toebak leeft op de zender. En van de 8 uur. En wat belooft het vandaag een waanzinnige dag te worden. Ik heb een bikini al aan. Oh, fantastisch. 24 graden. Maar pak de dag, want voordat je het weet is het morgen. En dan krijgen we regen. Dus... En vandaag de, de, de kans hè, om te planten in je tuin. En morgen komt er dan zo'n heerlijk lentebuitje overheen. Oh, wat goed. En verder natuurlijk, dames en heren. Ja, wel. Zie ze is weer. Ja, ze is weer. Ah. Ja, hallo allemaal. Stevie Wonder is terug in de zaal. Precies. Ja, ik, oh nee, je hebt hem afgedaan? Ja, ik heb hem even afgedaan, ja. ja. Er staan nu wel heel veel motoren, uh, monitoren tussen ons. Ja, maar dan moet ik even iets voorzien. Dit, dit werkt zo ja, niet, Ja, nee, we hebben geen oogcontact, hè? Nee, dat, dat is wel leuk. jammer. Ja. ja, goed. Hoe is het met het oog? Ja, het oog is prima. Ja? Ja. ja. Ik heb uh, angstige tijden beleefd, maar... Uh, we zijn er weer helemaal. Nou, dat is prettig om te horen. Ja, ja, het is gewoon niet fijn als je iedere ochtend terug moet komen en ze zeggen, neem maar een verschoning mee. Dat voel je ja. toch uh, niet helemaal prettig? Nee. Nee. we nou, nee, ja. maar een verschoning mee. Dat ja, zo van zo. dan kan je blijven slapen als het nodig is. Denk ik, nou. Oh, ik dacht een verschoning. Een verbandje dacht ik voor je ogen. Nee, dacht dan meer. nee, nee, een uh, nachtponnetje. Een nachtponnetje. Ja, nou ja, dat hoeft gelukkig niet meer. Ik mag weer gewoon naar mijn eigen kliniekje toe en... Uh, ja, het, uh, het ziet er allemaal goed uit en rustig. Nou, dat Halleluja. is Halleluja. Nou, dan kunnen we in ieder geval iedereen weer wakker maken. Dat is wel weer grappig op is filmpje. Dit is gebeurd afgelopen week. En dat gaan ze dus ook allemaal even een beetje doornemen. Maar eerst ook de fijne muziek. Even een uh, plaatje om iedereen vrolijk te maken, want wat een ellende daar in, het, daar in het westen of in het oosten er allemaal. Ja. Oh, mijn god, dat houdt ook niet dat op. op. Midden-oosten. Oh nee, of is het oosten? Wanneer is het nou midden en niet? Ja, ik weet het niet. Ik, ik, gooit, ik Het veegt altijd maar één grote hoop. Ja. Hekker omheen zeg ik altijd. Dit plaatje. Ha, ha, ha, ha. ja soms haal je het gewoon niet met je stem en dan moet je gewoon maar even iets aan, aan, aan fietsen gewoon op die manier. Uh, Six Nations State and We Could Be Happy 2 april 19, nee ik zit nog soms echt in 19 zit ik hè, in 2011, gisteren de 1 april grappen natuurlijk en ik ben er toch in een paar ben ik er getrapt, echt waar? Ja, ik had, op mijn werk had ik een uh, jongen die praat nog onduidelijk, die begon heel verhaal over een brand af te steken en... Ja, sowieso met verstandelijke handikken. Moet je soms echt heel scherp blijven luisteren. Ik denk, waar gaat dit over? En op een gegeven moment zat ik echt tien minuten te luisteren. En op een gegeven moment denk ik van... 1 april! En toen moest hij zo een beetje lachen. Oké. Okay. Toen dacht ik... dat is nou, was een Maar je had hem nog niet in de gaten, maar... En hij heeft me echt suf geluld. Tien minuten en redenen. Oh man. Ik... Zout. De rot op man. Maar ik dacht aan het uh, eind van de ochtend, een ja? uur of één, ik denk, ah, ik heb al niks gehoord, het is wel 1 april. Dus toen zeg ik tegen een collega van, uh, ja, we hebben een voordeeltje waardoor we het hele verlies op de gemeente belanden. Helemaal opgelost, helemaal blij. Oh. 1 april. Ja, dat zijn rotgeintjes zijn <laughs> Dat zijn dan. echt rotgeintjes gewoon. Bij mij hadden ze de verbinding hadden ze er afgerukt ook. Van de internet. Dus ik kom s'ochtends. Ik kom, ben altijd een van de eerste die binnenkomt. Dus ik probeer op internet het ook altijd te kijken. Op hotmail. Want dat is het belangrijkste druk van de opening van zo'n dag. Ja, ik heb ja, geen verbinding. Stoel, Nog een keer verbinding. Verbinding. Oh, ben een halve bezig geweest. En in een gegeven moment zag ik een draadje zo. Ik denk, hé, hey, dat draadje. Hoe... Ja. Heb je het tekentje eruit gehad met een heel klein briefje. ene april. Oh, nou, toch leuk. Zo. Nou, ik, even, ik vind met techniek grapjes uithalen te halen, vind ik nooit zo heel erg leuk. Dat is leuk. heel gevaarlijk en dat dan speel echt... je met je leven. Ja, want echt, ik kan echt heel link worden op computers. <laughs> dat had echt een heel grote kostenpost kunnen zijn voor ja. mijn baas, hoor. Ja, dat heb ik ook wel een beetje. Want gisteren gaat bij mij gewoon zomaar het scherm het niet doen. Dus ik weet die plaatje, eh, draait ze te pielen en dan doet hij het weer. Ja. Maar nu is het zo van, dan geeft hij wel licht, maar heeft geen aansluiting. Nee, dan denk ik van, waarom nou? dus en wij, een ja, zijde de... draadje hang je aan het leven. Ja, precies. Zo is het mee. Ik heb zo van, waar is het contact? Nou, het geluk de leukste, uh, 1 april was natuurlijk uh, de gekste dag. <laughs> was het maandag, of was het dinsdag? De gekste dag van BNN. Oh ja? Wat, wat, ja ik ik had... heb echt met verbazing zitten kijken. Ik denk, hij is, deze deze het uitzending is wel eens te vroeg. Dit had op vrijdag moeten, gewoon. Dat zijn mensen ook in de maling nemen. Wat was het leukste? Wat vond je het leukste? Het leukste was uh, dat filmpje wat op internet kwam. Van uh, de DJ van BNN. Alleen dat had helemaal niks te maken met De gekste Dag. Nee, De gekste Dag ging over. Uh, uh, ...bejaarden die uh, eenzaam thuis zaten... ...en uh, kinderen die niet konden sporten... ...omdat er geen geld voor was... ...daar zou geld voor worden opgehaald... ...ze hadden echt iedereen in de kast gehaald... ...stand-up comedians... Claudia erbij presenteerde... ...met uh, die uh, directeur van de BNN... ...nou, het was echt tenen krom het slecht ook... je... ...jeetje, heb je zoveel leuke mensen in Nederland... ...en dan weet ze die allemaal op elkaar te brengen... En ...dan kunnen ze niks... humoristisch uitbrengen... ...ik vond het echt gênant... Okay. Echt genant dus. Ik heb er meerdere mensen over gehoord Zelfs ook op de, de site van de vader geloof ik een BNN Stond ook een stuk van Doe dan niks En ga dan gewoon met de bus rond Ga gewoon met de ik, Gooi bal in de collectebus Ja ja ja, ja. Dat Laat gemaakte grapje is gewoon niet leuk Nee ik vond het ook uh, nee. Maar vond, een... ook de tattoo uh, De tattoo's die gezet konden worden Oh ja voor kinderen voor Er waren vijfhonderd uh, ja, aanmeldingen ik, ik heb het ook ja. gewoon aan zitten kijken Nou oh, ja nou ja We moeten met ons tijd mee Ik had zo: Ja mo, ik trapte er ook in maar wat, wat vroegen ze nou precies? Van, uh, uh, was er dan een speciale winkel waar het ook voor jongeren was of zo? Nee, je kon gewoon naar de tattoo shop in. Amsterdam zit je natuurlijk met die, uh, hoe heet die man ook? Die hele, ja, die grote kerel. Die hele op grote zo. kerel. Ja, dat vond ik echt wel een tattoo -type. Ja. ja, en die, uh, die uh, legde uit hoe het allemaal werkte. En dan kon je zeg maar als kind zijn, uh, dan moest je je ouders meenemen ofzo. En dan mocht je ook een tatoeage laten zetten als je... Elf, twaalf was. Oké, okay, ja, nou. En mijn, mijn, mijn vrouw zat er echt bij zo van. Ja, Sony had er zo van doen, maar. Nou, nee, die waren al naar bed toe, maar die <laughs> hadden zo zo van. Zat, mijn vrouw zat zo te kijken. Maar hier, kijk, wat een groot ding man achter op je rug. Nu al! Ze zijn twaalf. <laughs> die zat erop te winnen. Ik sta er helemaal in. Dus. <laughs> en ik had van, nou, is er nog iets belangrijks meer in de wereld? <laughs> nee, dus niet. Maar het was allemaal grap. Ja. Dat was een van de. Nou ja, uh, ja dat was 1 april grappen waren er allemaal onder. En de, echt wat een hele slechte grap vond. Dat is onder andere dat ze uh, op een school. Iedereen in, uh, uh, noem je dat, uh, wc-papier moesten gaan wikkelen om het recordpoging te, ver, uh, be te verbeteren. Ja. Uh, van de meeste mensen gewikkeld in wc-papier. Vind ik echt zo milieubelastend. Ja, maar je hebt toch ook zo'n vent die altijd allerlei openbaar gebouwen inpakte. Ja, ook, maar, Ja, dat is net alle, zo ja, iets grotere zijn, schaal. Wil je niet kunst aanvallen? Oh, sorry, sorry. Dat is kunst. Sorry, ja, maar onze 1 april grap had je die nog in de gaten gekregen van antwoord? Nee. Je kon, uh, als het goed is op 1 april kon je... Uh, ...blikken uh, hertensoep ophalen. Blikken hertensoep? Hertensoep en hertenkoelage. Wat een leuk bedacht. Ja, ik wel grappig bedacht, ja. Actueel natuurlijk, hè? Actueel. En? Ik heb geen echt... idee hoeveel er waren. Ja, het was gisteren natuurlijk. Oh ja. Dus ik neem aan dat het... Uh, dat het uh, misschien... Ik ga zo direct even kijken op internet. Dat ik, lijkt me uh, handig. Ik wil dan een beetje kijken. Ik heb wel een leuk berichtje al gekregen... Hertensoep. ...dat er op 1 april <laughs> iemand weer gevonden is... En dat was een man die al twee keer was ontsnapt uit de gevangenis. Ja. En dat heeft hij gedaan door zijn vrouw valse faxen te, te laten sturen. En in de fax werd opdracht gegeven tot vrijlating. En uh, de, de, de, ja, de agenten die kregen die fax. En uh, hij werd nog gevolgd door een telefoontje van iemand die zich voordeed als medewerker van de rechtbank. Het werkt altijd hè. En die bevestigde het uh, bevel tot vrijlating. En ze probeerde het telefoontje te controleren, die agenten kreeg geen gehoor. Vervolgens kregen ze weer een telefoontje. Ja, uh, schiet even op, laat die man vrij. En uh, hij werd naar een taxi gebracht. Moet je nog winkelen? Ja, maar ja, de man heeft dezelfde truc in oktober ook al gebruikt om bij een andere gevangenis te ontsnappen. Maar hij is, gisteren is hij dus weer uh, opgepakt. Het werkt wel natuurlijk. Kijk, als Gewoon in zijn huis, wat een sukkel. Hè? Dan ga je gewoon daar. Oh, nee, hij had zich verscholen in een uitgeholde sofa. Vind ik ook wel knap. Zo. Moet dus het echt je een hele een grote, zote zote grote man geweest zijn. Moet niet zo'n grote, dikke, politieman policeman op gaat zitten. een kleine kutlikertje is dat geweest waarschijnlijk. Die in de sofa paste. Ja, nou ja. Het was misschien was het dan een grote sofa. Maar en een de... goede ook. Want had ze hem niet uh, gemeld, gefaxt natuurlijk. zo van, nou kom naar huis. Nee, precies. Nou, maar goed. Ja, ik zou een gesprek via een bakkelite telefoon, zou ik ook serieuzer nemen. Dan, dan via een, een klein mobieltje. Echt waar? Ja, natuurlijk. Dan denk je, dat is toch gewoon een man... Van status, weet je, die, <laughs> die, die doet voert het te, telefoongesprek nog steeds op de gang. Weet je, met zijn bakkeliete telefoon ja, ja, zit ja, ja, het ja. op de, de rand van de trap. Dat zijn echt van die ministers nog, weet je, die, die, echt, die hebben nog status. Ja, ja, maar het is wel geweest, hè, die... Uh... Die fax. Ja, ja, ja, ja, ik ja, weet nee. niet, Ja, misschien wel. Goed, kwart over acht. De staat op de radio. Vind ik het ijzelijk goed ook gewoon, hè. We hadden het net over de tattoo shop, we zijn het over de sweatshop. damn day in the sweatshop. It'll feel like I'm dying, but I won't stop. I don't mind, cause I'm that kind of guy, I'll pump it out till the end of time. I've been working all damn day in the sweatshop, I've been going all the way in my tank top. I don't mind, cause I'll be looking fine, yeah, I'll pump it out till the end of time. Het regent van zon zee Zandvoort en zomerhit Ik ben niet zo van gesummeerd, nou ik vind het wel leuk. 100 in the Hands. Ik een beetje slapen erbij. Nou, een beetje in de af en doet lekker. Je hoeft niks te doen vandaag, hè. Nou. <laughs> oh, je hebt toch een hele ik? Ja, ik heb een hele waslijst die ik moet doen. Nou, dat is ook jammer dan. He? Kan je niet ja. echt dat je denkt van, nou ik ga gewoon even helemaal. Nee, maar het voordeel is, we zijn natuurlijk op tijd als bed uit, doordat we hier zijn. Ja. En daarna gaan we gewoon aan de gang. Dan moeten we toch om twaalf uur klaar zijn. En daarna gaan we gewoon uh, leggen. Even lekker leggen. Gaan we leggen. Even leggen. Gaan, we gaan we leggen. Wat gaan we doen? Gaan we leggen. Wat ga je leggen dan? het strand? Dan? Nee, liegen is het. Oh, is het? Ja, uh, ja, ja. We twee leggen twee alleen eitjes. Ja, precies. Paaseitjes. Uh, twee plaatjes aan elkaar. De staat. De sweatshop. En het ook handen in the hands. Young aren't young. Nee. Soms hoor je dat weer van die, van die, van die jonge mensen die even zo vast zitten in structuren. Oh, ja, maar dat ben jij toch wel een beetje. Je hebt een hele, ja, heb hele vaste structuur. Ik heb een hele vaste structuur, ja. Maar in mijn hoofd ben ik toch wel een beetje flexibel. Maar ik zit wel vast in structuur. Echt, ik kan op een briefje geven wat ik elke dag zo eet. Ja, precies. Ja. Dat is wel heel veel structuur. Ja, En dan zeker. laat je opstaan en dan laat je een stukje gaan doen. En, oh, hè, dat is allemaal vast. vast. Echt. Ja. Echt, zorg niet dat ik een half uurtje langer moet uh, wakker blijven. Oh man, daar word ik echt zagrijnig van. <laughs> zo. Nou, nog meer... Uh, uh, ja. Over mensen die vastzitten. Artsen in de Dominicaanse Republiek. Hebben een versteende foetus verwijderd. Uit de buik van een 59-jarige Haïtiaanse vrouw. En ze leed, ze leed al decennia lang aan buikpijn. Hallo. Ik denk als, als die ene die ogenvier zit. Dan zegt hij van er zit geen baby naast je. Die staat niet achter je. Hij zit in je buik. Ja. Al jaren. Maar ja de vrouw liep zeker al 30 jaar rond met haar kwaal. En kon niet herleiden tot de gemummificeerde overblijfsel in haar buik. Ze zei ook dicht dat ze nooit adequate medische hulp had gehad, totdat ze onlangs werd geholpen voor een verstoorde spijsvertering. En de restanten van de feutus, Steden we maar gewoon. die hè? wogen bijna twee kilo. Twee kilo? Dat is veel, dat zijn ah. gewoon twee pakken suiker. Ja, daar zat ik ook al in te rekenen. De ja. hele tijd loop je mee in je buik rond. Hartstikke, dat erg, valt hè? Ja vind ik het gek dat het, het is allemaal verstoord is daar oh, beneden. Decennia lang buikpijn. En dat ze zo misschien al afvroeg van ja, ik krijg maar geen kind weet je wel. Ja, dan zit er al een. Ja, niet zo. Oh, wat erg. Uh, ik lees in de krant onder andere dat er een 13-jarig jongetje, een Russisch jongetje, een fles, flessenpost heeft gevonden. En het Duitse jongetje van Waleer, nu 29, is een brief uh, is daar een brief ge, naartoe nou, gestuurd. Deze Russische jongen liep op het strand. En vond daar een... Ja, ja jeetje. Ik, ik, ik vind een, een brief in een fles. Had het uitgerold Was een silofaan, was het verwikkeld. Was in 1987 uh, overboord gegooid van een schip. En Jochie was toen vijf. En was samen met zijn ouders. En, had dus een brief geschreven dat hij uh, daar voer. En uiteindelijk... Uh, ja, dus uh, nu, 24 jaar later, is de brief uh, beantwoord. En dan gaan ze elkaar binnenkort ontmoeten. Dat altijd iets wat tot de verbeelding spreekt, hè? Ja, maar ik Volk heb uh, ook zo van... Hallo, uh, misschien handig om een postzegel erop te plakken. Oh, ja, die retour, ja. Het uh, retour is altijd het vervelen. Je moet toch altijd weer een postzegel plakken, ja. Wat ja, nee, dat? maar gewoon nee. Dat, uh, je gaat toch geen brief... Als ik een brief van jou ga sturen, dan ga ik hem echt niet in een fles hier in de zee doen... ...en hopen dat hij de maar aanspoelt. Nee, hey, maar het is toch altijd wel niet <laughs> leuk. Wordt hij ja. ooit gevonden? Ja, dat is, dat wordt is hij wel ooit zo. En wie, wie heb je dan voor je? Ja, en, en, zelfs dus met die ballon oplaten, met een adresje. Waar komt hij uit? Waar komt hij uit? Ja, met wie ja. krijg je contact... Je kan ook gewoon iemand op straat aanspreken. Dat zou jou kunnen doen. Oh, wat eng. Ja, dat is veel enger, ja. Dat is veel ja. enger. En, uh, maar dit is natuurlijk van, wordt hij gevonden en met wie heb je contact en over hoeveel jaar? Ja. Moet je je voorstellen, ja. deze fles heeft 24 jaar gedobberd op een zee gewoon. Ja, nou, Nutteloos. Niet opge... Helemaal niet opgegeten door een zeehond uh, nee. of een, een walvis. Het zou natuurlijk ook wel grappig zijn als je een cameraatje erin doet. Ja, we hebben een zonnecelletje dan. Een zonnecelletje naar bovenkant. In zo. Ja, en dan die jaar, net zoals die badeentjes natuurlijk, die ik al op weet ik hoeveel jaar door... Maar die zijn nog steeds bezig volgens mij, of niet? ze zijn ze een en toe allemaal aangespoeld. En door al die reisjes gemaakt hebben, kunnen ze wel een beetje zien hoe al stromingen er zijn. Dus dat is wel heel mooi. Wel leuk, toch? Ja, ik vind het wel. Ik heb het al over zo'n jong kindje. Mag het nog? Ja, het mag nog wel. Nog net aan? Dit is een wereldkampioen schaken... Uh, dit was een vis wat aan Anand Die heeft dus een pijnlijke nederlaag geleden Want uh, hij, hij is zelf 41 jaar En dat kind van 10 heeft hem gewoon verslagen oh. En het was dus, uh, hoe heet het kind? Tamur Ikonin Uit Oezbekistan Hij wordt beschouwd als, als wonderkind En hij won dit voorjaar ook al de Aziatische jeugdkampioenschappen En uh, ja, die man die is 41-jarige Anand nou, Die is er helemaal, helemaal ziek van 10-jarig Ja, ja. Oh. Die was zo'n kind Die zit daar dan nog een beetje uh, Gewoon uh, wikkies te drinken en zo En uh, weet je van is uh, ja. waarschijnlijk op zo'n uh, ja. ja. Walkman En dan tussendoor weer een paar sessjes zitten ja. En dan had je Doet hij er gewoon ja. even bij Ja waarschijnlijk wel De man heeft gewoon echt wel een gymnastiek oefeningen gedaan gymnastiek oefeningen En die jongen die zit gewoon te twitteren En zit nog even ja. uh, op <laughs> Facebook en zo. Van, van uh, de... Oh moet ik weer Oh wacht ja. uh, en, uh, Wat een lul weer. Wat denkt die lang na Weet je dat zo Ja Man, schiet dus op. Ik heb nog iets anders te doen. Ik heb straks echt leuke dingen te doen. Ja, als ja, je jeugd van tegenwoordig. Gaat zo snel allemaal, hè? Ja. Daarentegen het contact met anderen is wel weer minder... Uh... Ja, ze, ze kunnen we alles toe vertrouwen aan het toetsenbord. Ja, pas geleden zeg ik ook weer, dan, dan gaan ze met z'n allen gaan ze bowlen bijvoorbeeld. Jeugd een jeugdgroepje van 12, 13, 14. Wat zijn ze er dan aan het doen? Dat je, nou, zijn met z'n allen zijn ze de politieke dingen aan het bespreken. Aan nee, ze ook en zo? Moet, nee, ze staan, met z'n allen zitten ze een gezicht achter zo'n monitor. En dan ben ik, Oh, ben ik weer. Dan stappen ze weer op en dan gooien ze zo'n bal. En dan verder nemen ze weer plaats achter het kleine monitortje om te bellen. Terwijl ze ook mensen om zich heen en beneden zijn, zijn ze weer aan het bellen met iemand anders. En ze doen alles tegelijk. Ja, ja. Maar contact met elkaar. Weg. Dat Hex. is zo'n heel klein dun draadje. En het kan zo doorgeknipt worden. Ja, inderdaad. Inderdaad. Ja. Wat is het contact? Daar moeten ze een keer een onderzoek naar doen. Dat lijkt me wel interessant. Wat is het contact van de jeugd onderling? De strokes hebben een nieuwe CD uit. En band draaien we elk stukje daarvan. Want het is rekening goed. goed. Even hey, lijkt dit er weer op... Nou, ophouden. Niet, nee, niet, niet lopen ze er over voor leeft zo in het verleden, jij? Ja, precies. Wat leef ik het nu. De Strokes en Macho <laughs> Piccio. He, dat, dat lijkt wel iets van... Uh... Doe maar, geef ze Mexico, maar even weet je wel. Die uh, Inca's. Macho Piccio Ja, het ja. doet ook wel een beetje denken aan dat het in een schaaltje zit Dat je denkt, oh, doe er maar twee, niet te veel Ik word een beetje misselijk van die Macho Piccio oh. dus daar doet het me ook een beetje aan denken Te veel pittig, Macho Piccio oh, ja, Zoiets is het Zoiets. Nou, we hebben Zandvoort Nieuws, hè, Miras? Ja, zeker En ik heb hier uh, het strandseizoen Zandvoort 2011 is feestelijk geopend Op uh, afgelopen zaterdag In uh, Strandpelfioen, de haven van Zandvoort de Wethouder Wilfred Tatus Opende het seizoen en uh, na een slag op de klink van dorpelroepen Geert Kuiper. Hierna vond er optredens plaats van een Polynesische dansgroep. En uh, burgemeester Nick Meijer staat met een prachtige foto op de website van zetvoort.nl. En hij deed feestelijk mee. Ja, de, ja, hij doet het altijd weer, hè, die mooie dames. Daarnaast was er aandacht voor de strandpachtersvereniging en de hulpdiensten... ...zoals de Zandvoortse reddingsbrigade, KNRM en de strandpolitie. En uh, ja, gezamenlijk werd het glas geheven op een mooi seizoen. En kijk al wat het effect is vandaag. Ja. Fantastisch. Het is wel goed bedoeld, maar eendjesvoer is slecht. Zowel voor eend als water. Onwetend bij velen maakt het brood de eend lui dik en ziek. Staat een stukje in de Heemsteedse krant te lezen. We even kijken. Normaal kunnen de, de watervogels om 30 jaar oud worden. Met brood gevoerde eenden halen Echt? nauwelijks de 2 jaar. Echt? Het komt Voornamelijk omdat ze niet op zoek gaan naar natuurlijke voeding. En tekort krijgen aan vitamine, kalk en mineralen. Daar, okay. Daarbij Stimuleren voedselresten in het water de groei van blauwalgen. Ook nog. Ja. En ze worden lui. Maar het is ook zo gek met al die meeuwen op het strand. De hele zomer zitten ze zich ook helemaal uh, omgans te vreten oh, aan de, dat. wat de mensen achterlaten en wat ze stiekem pikken. Ja. Maar volgens mij kunnen ze inderdaad zelf gewoon eten niet meer zoeken. Maar dat hebben wij toch ook. Wij sterven ook... Uh, de vatsigheid en zo. wij kunnen zelf ook niet meer achter dat schaap aanrennen. Wat wij willen gaan slachten enzo. Nee en als dat gebeurt dan wordt er meteen al door het dierenfront gereageerd. Van is dat nou nodig? Ja. Je kan toch ook Je gewoon, het gewoon in de winkel. Je ja, kan gewoon kopen in de winkel. Ja precies. Sinds 1 januari jongsleden is de naam Sunparks Niet meer van toepassing voor het bungalowpark in onze woonplaats. Want sinds afgelopen woensdag is de metamorfose van Sunparks Naar Center Parks. Helemaal definitief. Er is een hele mooie. Uh, hoe heet het? Een heel mooi uh, gevelding uh, uh, omgetoverd. Uh, dus een bedrijf met een gigantische hoogwerker... heeft de gevel, die nog steeds de naam Sunparks droeg... omgetoverd in Centerparks. En het ziet er weer vertrouwd uit. Het is alleen niet aan elkaar geschreven. Ik dacht vroeger dat het altijd aan elkaar stond. Centerparks. Ja, het is nu Center en dan Spatie en dan Parks... met een, met een, met een, met een uh, C CS. Hoe heette het? Vroeger ook altijd weer? Ja, Het was vroeger Grandorado en tussen nog... Uh, uh, Iets met Vendorado of zo Nou, het heeft al zoveel namen gehad. Oh, Oké, okay. maar de huisjes blijven hetzelfde. Mm. Lekker retro jaren zeventig. Ja, het blijft gewoon een smurfendorp. Ja. Blauwe huisjes. Ah, oh, leuk hoor. De politie hield dinsdag rond 1 uur na diverse telefoontjes zes scholieren aan. Het zestal was bij wijze van examenstunt met, na later bleek, imitatiewapens in een busje gezien. Ze maakte onderdeel van een grotere groep. Vijf werden opgepakt op het Industrieweg. Eén op de Kerklaan. Ze krijgen proces voor baal. Even kijk, dat was dinsdag. Dus niet vrijdag. Dat is in de hemel. Het is geen 1 april grap. Ze hadden dus echt wel plannen om waarschijnlijk toch ergens uh, wat geld los te peuteren. Oké. Okay. Ik heb hier nog een... Uh, mag ik nog eentje? Ja, doe maar eentje nog. Uh, de gemeente Zandvoort roept alle jeugdige Zandvoorters in de leeftijd van 7 tot 12 jaar op. Oh, ze kunnen het toch nog niet lezen, zo wat? Om deel te nemen aan een onderzoek over een sport- en beweeggedrag. De resultaten moeten inzicht geven in deelname en wensen op het gebied van sporten en bewegen door de doelgroep. Voor het invullen van de vragenlijst gaat u naar www.sportserviceheemcdezandvoort.nl -en, en klik op de blauwe button Zandvoort Actief. Meer hierover staat op www.zandvoort.nl eh, ja. bij eh, de vragen. En daar kan je, heb je de link ook gelijk naar die sportservers Heemstede Zandvoort. Ik dacht even dat ik de deur vooruit moest, stel je voor. Ja, nee, we het allemaal thuis. We moeten wel alles doen hè? Ja, we ja, moeten wel even de vingers bewegen nog. Ja, maar ja. In plaats van zeg maar op de mobieltje, moet je nu op internet. Nou, dat is niet ja, voor de Ik vind jeugd. het makkelijker dan op mobiel, hè? Ja, ik heb ook niks meer opnieuw. Oké, okay. zover het zand nieuws Tweede gedeelte. In het tweede gedeelte. <laughs> nou, de grafisch komen er niet, dus vind je dit niks? Dan kan je nu nog zeppen. Nieuw plaats van Pieter Bjorn en John Second Chance. I'm sorry, Ray Zo, je die koebel erin. Melk is namelijk helemaal niet zo gezond hoor. Nee, hè? nee ik vind dat. Daar hebben ze niet gewoon over nagedacht. Ja, ik denk zelf als je cappuccino neemt, dat je dan genoeg hebt. Daar heb ik genoeg melk dag. gehad. Ik denk wel, ja. Ik neem ook geen yoghurt, dus dat vind ik ook allemaal onzin. Zit ook melkproduct toestanden in Alleen melk in de koffie? Ja maar je mag ook yoghurt alleen maar doen als we het rechts zijn. Dan was het nou niet links. Niet. Ik vind het allemaal zo bullshit Ik kan ja. nog steeds die, het is altijd wel leuk Want ik bedoel, mijn humor is ook ontzettend slap Maar ik uh, werk met verstandelijk heb, Dus ik scoor altijd ja. Ja, Dat is wel leuk, sluit goed nou, dat aan Het is dus gewoon één grote egen topperij En je man. wordt nog betaald voor ook. Ja, we hebben ja. Dus we soep te maken En dan heb ik weer iemand anders in de soeppan te draaien zeg maar. Ik zeg, ey, ik zeg uh, rechtsom draaien Hoezo? Nou, anders draai je het pakje weer in <laughs> <laughs> ik heb, hem er al, ik heb er nog altijd twee die verlachen. lachen heb nee. nee, het yes gescoord. <laughs> <laughs> Dat vind ik goed ben. Okay. Uh, Toebak leeft. Ja, nee, uh, second chance yes van Peter, Bjorn en John. Mary? Is dood. Nou, ik zit nou ja. nog steeds te denken van, als je nou rechtsom draait en je draait met de draaiing van de aarde mee, ja? dan, dan, dan heb je minder grote kolken dan dat je het andersom doet. Hè? <laughs> maar het schijnt ook zo te zijn, dat heb ik ook wel gelezen, dat het ene halve rond, het dus, uh, noordelijke halve rond, ja? daar gaat de, de, de kolk in de grootsteen, ja? die draait rechtsom en dan bij de andere draait die linksom. om. Dus dat heeft te maken zo? met de aardas, Ja, het schijnt zo te zijn. Ik heb dat wel eens gelezen. Ik had zo van dat is wel verrassend dat is wel grappig. Ik had, ja. ik had ik las afgelopen week wel dus iets over. kijk maar straks als je gaat uh, water, uh, water, naar beneden gaat, kijk eerst even hoe die draait. Ja. En dan bel je gewoon je tante ja. in Zuid-Afrika. dat zat ik te denken. En dan, uh, en dan vraag je van, uh, doe je, gooi jij eens een kop water in de grootste? Nou, ik wat doe? Dat is een midden in de nacht natuurlijk. Ja. Even <laughs> belangrijk, kom op. Dat <laughs> is een wetenschappelijk onderzoek. <laughs> ja. Werkt dan even aan Het mijn... heeft uh, iets te maken met de aantrekkingskracht van de aarde of zo. Uh, ik nou, vond het wel heel verrassend. Daar las ik over. Ze hebben nu, zeg maar, uh, via satellietbeden hebben ze een, een drie-dimension Kaart gemaakt van de aantrekkingskracht van de aarde. Van die zwaartekracht, hè? Ja, En ja. het schijnt dus dat op verschillende plekken op aarde heb je meer aantrekkingskracht dan de andere. Ja, dus, zeker. Dus echt, dat zou belastender kunnen zijn voor mensen die toch een fling aan gewicht zijn om ja, dan op je, plekken ja, te wonen. Ja, die kunnen beter midden in de zee zitten. Dat was het gewoon. Ja, Dat was ze. het minste. Ja, maar, ja logisch. Ja, maar dan als je het ook zag, het leek net een of andere gore aardappel die nodig, uh, die had allemaal uh, moest even flink geschild worden en al, uh, al die bergen en toppen eraf. Het, het werd genoemd een een, een, wat was het ook weer? een, een oliebol. Een half gare oliebol. Ja, het zag inderdaad wel goor uit. Nou, denk, het gek van, dat dat de degene, daarop woont. Ik, ik wil zeggen, vind je <laughs> het gek dat er geen buitenaards bewezen zo op bezoek krijgen van een goor oliebol. Ja, daar gaan we toch niet op zitten. Al die vettigheid. Nou, is, uh, uh, ja, wat hebben we nog meer te melden? Nou ja, geen vettigheid was te zien op de Dam gisteren. Oh ja, ja want ik heb hier een, een, een prachtige foto. Ik denk, misschien lijst ik hem wel in. Het winkelend publiek op de Dam in Amsterdam keek gisteren echt vreemd op. Want er kwamen tientallen brandweerwagens kwamen echt aangegild. Met schillende sirenen. En toen gingen, kwamen allemaal brandweermannen uit. En die waren allemaal half ontkleed. Ah. Nou, kijk, Dat is altijd wel prettig om naar te kijken. Maar ze voerden, voerden actie tegen voorgenomen bezuinigingen van de gemeente. En uh, de brandweermannen vinden dus dat de gemeente hun brandweerkorps uitkleedt. Als de aangekondigde bezuinigingen van 3,5 miljoen worden daar doorgevoerd. En ze wilden laten zien hoe het voelt om uitgekleed te worden. Oh. Ik had ze best willen helpen. Ja, dat lijkt me ook wel. Ja, het ziet er best, best, best wel knap dat uit. Het ziet er wel lekker uit. Ik bedoel, ja. er is er maar één. Ze zeiden dan het politiekorps. Ja, die durf niet. Dan die mannen waren allemaal te slaan had ik begrepen. Ja, ik, ik, krijg, ik krijg nog wel een bfv cursus zat. En er staat ook al zo'n oude brandweerman staat er voor de klas. altijd zo'n hele grote dikke buik. Nou, hier staat er ook maar eentje met een iets dikkere buik. Ja, ja en die maar zou ik, ik zie wel slaan, dat sommigen een buik inhouden. Sommigen houden wel een buik in. Maar uh, over het algemeen is het, uh, is het uh, prima behapbaar. Hmm. Volgens mij hebben ze echt allemaal vlak voordat ze de gedaan nog even oefeningen hebben gedaan. op opgepompt. Even opgepompt, ja. Oh. Ja, dat ja, is afgepompt. een stoere brandweer Ja, man. dat Heerlijk. ken ik wel. Oh, Al zo herkenbaar ook gewoon. Ja. Nou goed, uh, als we toch zijn bij mannen in uniformen. Jawel, de NAVO mm, speelt ja, parten. Oh, sorry. Nee, jij bent even fantasie. De luchtsteun van de NAVO voor de Libische rebellen dreigt op een mislukking uit te lopen. Gelukkig hebben we er nog niet zoveel tijd erin gestoken. En wat materiaal die kant op verhuisd. Want ze zijn toch bang dat ze burgers gaan raken. En daarom hebben ze... In, in gang van vandaag... Voorlopig even gestopt met de luchtsteun. En ik kan me ook voorstellen... Dat ze gewoon berichtgevingen naar buiten doen van... Hallo, er zitten overal burgers. Ja, het want dan weten ze zeker dat, die, dat je daar raakt. Dus dan krijg je geen toch? Ik hoor ook dat Gaddafi weer flink werkt aan zijn uh, netwerk. Dat hij ook weer redelijk contact heeft met de buitenwereld. Had ik gehoord. Ik, ik heb ergens weer vanochtend gelezen dat Gaddafi weer staat te roepen... Van ja, de westerse wereld zijn bezig uh, met een kruistocht weer. Weer één. Weer. <laughs> Ik voel ook even ja, ja Maar proberen ook allerlei uh, ze daar geen spannende van de koppen te maken en zo. Radio en zo. Echt, die hebben er echt ze zijn helemaal afgesneden van de buitenwereld als je hem die spitting image pop nog geloof ook. Ja, het is, een raar, het is een raar mannetje. Het is een raar mannetje. Het is, maar goed, het is één grote zooi daar momenteel. Libië en uh, Syrië. Echt, het, de, hele, de hele plek daar is gewoon helemaal onrustig. Gewoon. Nou, dat is een goed teken. En uh, het moet van binnenuit, zeg ik altijd. Ja. Oké, okay, uh, nee. Het heet een zelfreinigende werking, heet het. Dat is heel mooi. Met zo'n slang van onder, weet je. Ah, sorry, dat is iets anders. Dat is een klisma. klisma. Oh, dat was het, ja. Hij was afgelopen week in de Wereld draait door. Blazoen! En wat deed hij het goed hè? Dat covertje van uh, Shout van Tears van Veers. Dit is een eigen pad. Quiet German Girls. ja ook like dit Quiet German Girls ja dit is normaal het nagezien, natuurlijk, dus kunnen niks anders spreken dan Duits en het is nou niet mijn favoriete taal, dus als je er bovenop ligt, hou alsjeblieft je mond. Nou ja, hij <laughs> nou ja, was in de wereldrijd door en uh, nou ja, in de wereldrijd door heb je natuurlijk regelmatig allerlei artiesten die van komen, die doen dan een cover. Ja. Nou, er zitten, soms sommige zijn ook wel weer heel verrassend. Nou, ja, en uh, dit keer was Hans de boy. Wat zag hij er hip uit? Had zo'n ja. petje op. En wat deed hij voor kuffen? Want dat, ik, ik ben weer doorgestept. Ik weet niet, ik denk Hans de boy. Oh, dus wat doet hij? Uh. Nou, denk jij, ja, goed, goede beslissing geweest. Ja? Okay. Ja, ik vond hem de stoer uitziende woonden in Zuid-Afrika. wat doet hij in tegenwoordig? Afrika. Hij woont in Zuid-Afrika ook, ook al. Ook in de buurt. Ik, het, hij zag hem, ja, toen hij vertelde dat hij in Zuid-Afrika woont of in zo'n ander soort land, denk ik van, oeh. Meestal uh, doen we me altijd denk ik een Kerry Klitter, Die woont ook in zo'n land. Die oh, ja, dat is toch uh, gek zijn voor kleine kinderen. Ja, maar goed, Hans de Boy zag een stoer ja. uit. Dacht ik, nou, leuke vent wat gaat hij doen? Wat ga je cover, dames en heren? Het wordt echt met heel veel pam-tam-tam -tam -tam aangekondigd. Weet je, en dan laat je het origineel nog even horen. Het is iets van Ramses Schaff Ik geloof dat het laat nog was. Oh? Ik denk, oh blijf, blijf daarvan af. Denk ja, ik meteen al. Hè. Dat is gedoemd tot mislukken. Doet do, Bluff ook altijd, die probeert ook een rampsche affiche. Doe het niet. Jullie zijn al nepdrama. En dan gaan je ook nog eens een echte drama proberen. Dat lukt ja, niet. Nee, dat is dus van. Hans de Boeit. Ik geef hem de voordeel van de twijfel. Ik denk, ga het aanzien. Het was echt net of je les 1 op de gitaar had. Om te huilen was het. Om te huilen. En daarna zat Blassoen. je wat is dat voor een rare man met een bril op. Met zo'n baard. Je denkt, nou, maar open zag er zelfs vlot eruit. <laughs> maar dat was ja. blazoen. En die maakte een mooie cover van Shout van Tears of Veers. Echt heel apart. Op een banjo, geloof ik dat het was. Oh, wat leuk. En echt een, een stem die stond als een huis. Gewoon echt petje af. Wat vetter. Ja, ja, ja. Maar weet je wat ik ook wel leuk vind? Dat je op zo'n programma En dat, uh, dat een aantal vrienden van een zanger... Die, die gaan dan zijn oeuvre brengen. En dan moet die uh, zanger dan bepalen... Uh, welke het het beste heeft gedaan. Ja. En dat, dat was dan laatste... Uh, goh, ja, dat is dan weer erg. Dan weet ik die naam weer niet. Uh, die, ja, die gozer die uh, onlangs getrouwd is en die uh, zelf dat liedje... De Nederlandse zanger. Hij was getrouwd met Wendy van der... Hij zou gaan trouwen met Wendy oh, van der... Oh ja. ja. Ja, die ja. En dan kwamen. er... Uh, je kan ook even zien op zijn naam komen. Ja, bijna. Ik zie hem zo vormen. <laughs> ja, ik ook. Uw. Ik ook. Maar die... Uh, die ja, dan kwam Van, volume, alle, ja. Hè? van ja, volume, ja. Van volume, ja. ja van volume, ja. Ja, ja. Volume, ja. Maar dan moeten dus alle mensen zijn nummers zingen. En dat is wel, wel leuk om, om dat dan te zien. Ja. Uh, maar dan hoor je ook wat meer werken. Want soms hoor je maar één, twee nummers van iemand. Net zoals sorry, Jan Smit, Frans Bouw. Ja, je hebt een bepaalde hit. Die ken je dan. Want die, is, die hoor je dan langs komen op de radio. Maar voor de Rest. Wat ze verder rest van de mooie, gevoelige liedjes hebben. dat je denkt van dat is nou een mooi nummer, die hoor je niet. Nee, mensen willen scoren. Ja, ja. Dan ze hits, hits en nog eens ja, hits. Ja, ik ga, ik ga, ik ga geen CD kopen. Van, Echt uh, alleen maar hits! Nee, precies, precies. En als je nog, uh, dan worden ze word zat van geworden. Ja, het is zoals, zo, weet je, vaak is het dan weer te veel van het goede. Dan hebben ze een bepaald uh, idee van nou, dit zijn leuke liedjes. En gelijk krijg je er veertig, nou, daar heb ik geen zin in. Nee. Dus, maar uh, over geld gesproken. Ja, doe maar. Ik werk dus gewoon, uh, dat staat hier ook in de krant. Het is ook zo, pinnen en betalen met de chipknip en koop met de creditcard. Iedereen wil dus gewoon dat we dat doen. Ja. Maar toch vinden we het eigenlijk het lekker, zo het knisperen van papier, weet je oh, heerlijk wel Heerlijk vind ik dat, dat. inderdaad van uh, auto betalen met honderdjes, weet je wel denk ik van ja, god, dan heb ik een stapel in mijn broek zitten, weet je oh, wel Helemaal lekker wel. Ik heb al een tijdje een zwart geld gehad, en toen ging ik een stoel kopen van een paar duizend euro oh. Man, het is echt zo'n stapeltje geld echt, Dus ze vielen bijna stijl achterover Het is allemaal bij die zwart geld geld Ja, natuurlijk Oké okay. oh, Maar het schijnt dus het al, al nu dat, nu. dat, doordat er zoveel gepind wordt, toch Dat voor het eerst in drie jaar het aantal vervalste euro weer is afgenomen het is wel weer zo. Vorig jaar werden in ons land 54.900 valse bankjes ontdekt. Dus uh, Ja. En dat is 30% minder dan in 2009. En het 50 euro biljet is met 70% het meest vervals. Ja, dat, dat, dat zet ook het meeste zoden aan de dijk. Ja, als je toch al, een het tekenen bent. Ja, gevolgd door het briefje van 20. En wereldwijd waren dus 752.000 valse euro onderschept. Maar 13% minder dan het jaar ervoor. Oh, dat is maar mooi. ik wil wel graag weten waar het apparaatje staat. Ja, ik zou ook een vraag wel... Oh! Ik heb ooit eens dus een vage kennis gehad. Als ik er had. nou één vind, ik zou het toch proberen. Ik, ja, ik heb ook ooit een vage kennis gehad en die vertelde het ook. Die zegt van: Ja, we hadden hier een, een, een nieuwe kleurenkopierapparaat. Uh, ja. ja, en die zegt van: nu heb ik een tientje gekopieerd. Ze zegt van: uh, Ik wil iets 25 doen, nee, tientje. Die moet je, je dus ook niet... je hand niet uh, overbieden, hè? Nee, ja. precies. Dus ze hadden ze gekopieerd, en toen had ze hem omgedraaid, toen had ze hem ook precies weer dubbel gekopieerd. Ja. Weet je, dat hij precies gelijk, want dan had ze hem mooi afgesneden, toen had ze hem eerst een paar opgevouwen, een beetje verfrommeld. Ja. En toen tussen alle andere tientjes gaan, toen dacht ze ja, verschil zie je wel, maar weet je wat, probeer het toch. want toen is ze naar de Rommelmarkt gegaan, toen had ze wat spulletjes gekocht, betaalde ze. <laughs> 10 euro, komen niet meer weg. Nee, het lukte nee, niet. Nee, een gegeven moment zegt die man: zo van. Ja, dit is geen echt ding, Hij fotograe. Oh, zeg maar, ik heb hem net gekregen van iemand anders. Ik heb hem net gekopieerd. Oh, kan je misschien nog vertellen waar je hem hebt gekregen? Eh, uh, jawel. Uh, hier op de markt. Nou, ik loop wel even Met je mee. Oh. <laughs> ja, een half uurtje een rondlopen. Nee, die man is, is er niet meer. Hij is vast <laughs> door. Génant. Ja. Mijn, mijn uh, uh, schoonzus die werkte bij de bank, ja. bij de Rabobank. En die kreeg heel vaak van die handelaar die dan op de markt hadden gestaan. echt heel veel koeien hadden verkocht of, of schapen. Die hadden echt een heel stapeltje van die bankbiljetten. Ja, dat valt niet op. Hè? En die gooiden zeg we, in de bak. Die werden geteld. Ja, nou, dit is zoveel. En uh, twee bankbiljetten waren nep. Wat? Dan sta je dus achter het glas. En dan heb je dus in één keer 200 euro minder, hè? Ja. En ja, die krijg je niet terug. Die kan je niet nog een keer... Nee, even niet mag, ik, mag ik het biljet Mag ik ja, het? Nee, nee. Nee. nee, die zijn nep. Oh, nou ja. leuk. Daar gaat je winst dan voor vandaag. Erg hè? Ja. dus nou Goed, zover even over uh, het geld gesproken. Straks nog meer trouwens. Joris mij heeft echt hele rare beslissingen genomen... over uh, een, een adviseur... die oh. echt heel veel geld kost. is ILO. Of toch Pirates of the Period. Caribbean, dat ligt wel in elkaar verlengde. Meest een nieuwsziening, die heet Come to the Bar. Kom naar de kroeg. Ja, nou, gewoon een, uh, lekker gooien met je geld. Ja. Nou ja, zo mooi is het allemaal weer niet, want uh, het schijnt dus wel dat de huishoudens vorig jaar minder te besteden hadden dan in 2009. Dus minder geld in de knip. Ja. Beschikbare inkomen daalden met 1,4 procent. En toch, oh. dat is dan weer ongelooflijk, gaven we meer uit. De consumptieve bestedingen stegen met 0,4 procent. Al dus de, het CBS. En Vooral de sterke stijging van premies, met name voor de zorgverzekering, maakte dat huishoudens minder te besteden hadden. Oh. Volgens mij valt dat bij jou wel mee. Ja, in mijn geval, ik, ik heb niet te klagen. Nee, <laughs> dat is wel waar. Nou, in... Um... 0,4 procent, dat, dat merk je toch niet zo echt? Nee, helemaal niet. Nee. Ja, nou ja, even kijken, 1 procent van duizend van is, uh, is 10 euro, 0,4. Dat is dus 4 euro per duizend euro. Zeg ik het goed? Ja, ja. 0,4%. Mieters. Dus als je 10.000 euro op, is het 40. Nou, kom maar naar de kroeg toe. Maar als je er 100.000 is het 400. Nou, als je zoveel geld hebt, maakt het ook niet uit. Nee, dan lach je daarom. Nou, wie er ook om lacht, in Almere, uh, Annemie uh, Jorisma, met al die... Oh, het heeft zo'n leuke blouse aan altijd. Van die hele... Woe, wie ben ik weer. Maar goed, uh, de politiekorps van Flevoland wil een peperdure externe adviseur aanstellen... om de opgestapte korpschefplaats uh, te, te vervangen... En uh, de interim manager gaat volgens politiebronnen omgerekend een jaar salaris krijgen van 192.000 euro. Zo. Maar en dan is... echt 24 uur per dag, 7 dagen in een week? Nee, 2,5 dag per week komt maar hij even aanschuiven. Hij wordt gewoon ingehuurd en waarschijnlijk voor een gigantisch bedrag. Ja, 1600 euro per dag. Zo. Dat verdien ik nog niet eens per dat is 200 maand. 200 euro per uur gewoon. Ja. ja. Dat valt best wel mee. Dat is helemaal niet. Duur. Hij nee, is binnen het budget jij, hoor. Ga jij eens naar een, een advocaat huren? Ja. Die, die zijn uh, zeker die topadvocaten. Ik, he? ik hoor het aan je stem. Je gaat meteen een hoog met je stem ook. Hè? Dat je denkt, dat heb ik ook mijn werk ook gehad. Dan moest ik ook mensen overtuigen. Ze is helemaal niet veel. Het is hartstikke veel. 200 euro per uur. Ja. Ja, kijk, ik, ik vind het zonde als ze gaan uh, koffie drinken. Nou, nee, geen koffie drinken. Koffie halen en aan het werk blijven. Dat dan zal dan ik zeggen. Dan gaan wij het ook even doen Niet staan, doen zo. ik loop al voor je. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.